7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Wantrouwen in Israël, nu een snelle aanval op Assad er voorlopig niet komt. En het eerste en enige debat tussen de spitsenkandidaten voor de Duitse verkiezingen was gisteravond. Is er ook een winnaar? We vragen het onze correspondent Wouter Meijer. U hoort er nu ook meer over hoor. in het NOS-journaal met Dorot Megens. Het bestuur van de in opspraak geraakte stichting Inspire to Live stapt op. De bestuursleden van de spin-off van sponsoractie du Zes zeggen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen vanwege de commotie over het uitgavenpatroon van de organisatie. De media waren onder meer berichten verschenen over het declaratiegedrag van de oud-voorzitter van Du Zes. Ook bleek uit onderzoek van nieuwshuur dat Inspire to Live nauwelijks geld aan kankeronderzoek uitgaf bestuur treedt zo snel mogelijk af, maar handelt wel lopende zaken af totdat er een nieuw bestuur is. Het verkiezingsdebat in Duitsland tussen bondskanselier Merkel en haar uitdager Steinbrück heeft geen winnaar opgeleverd. De twee grote Duitse publieke tv-zenders deden na het debat een peiling. Bij de ene won CDU-leider Merkel, en bij de ander Steinbrück van de SPD. De twee debatteerden meer dan anderhalf uur over de economie, de zorg en een mogelijk militair ingrijpen in Syrië. Merkel maakte inhoudelijk een sterke indruk... maar Steinbrück kwam volgens deskundigen jovialer over. Correspondent Wouter Meijer. Die heeft zijn humor en zijn, zijn talent voor debat en discussie in de strijd gegooid. En Merkel die, uh, heeft wel allerlei dingen voorbereid die dus ze wilde gaan zeggen... maar werd dan ook vaak weer een beetje boos of snippig als ze werd afgekapt. Wat dat betreft was het wel een soort van debat... maar heeft Steinbrück zich daar geloof ik iets beter uitgeret dan Merkel. In de peilingen ligt Merkel ver voor op Steinbrück...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 De ministers voerden eraan toe dat de daders... als oorlogsmisdadigers moeten worden berecht. Taliban-strijders hebben in Afghanistan... een Amerikaans-Afghaanse legerbasis aangevallen. Op die basis, vlakbij de grens met Pakistan... zouden meerdere explosies zijn geweest. Volgens de Amerikanen zijn er geen doden gevallen. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De Taliban zeggen dat een aantal tanks is verwoest. Volgens de Afghaanse autoriteiten ging het om een zelfmoordaanslag. In Egypte is de afgezette president Morsi officieel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld en doodslag. Met hem staan nog veertien andere vooraanstaande leden van de moslimbroederschap terecht. Morsi zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de doden die vielen bij protesten bij het presidentieel paleis in december vorig jaar. Tegenstanders van Morsi gingen toen massaal de straat op, omdat hij te veel macht naar zich toe zou hebben getrokken. Morsi werd begin juli afgezet door het leger en zit sindsdien vast. In Duitsland begint vanochtend het proces tegen de Nederlandse voormalige SS-officier Siert Bruins. De 92-jarige Bruins wordt verdacht van de moord op een verzetsman in 1944. Zou hem in zijn rug hebben geschoten. Bruins zegt dat hij er wel bij was toen de man werd doodgeschoten, maar spreekt tegen dat hij de trekker heeft overgehaald. De zaak tegen de Bul van Appingedam, zoals Bruins wel wordt genoemd, is een van de laatste zaken tegen oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. Als Bruins wordt veroordeeld, gaat hij levenslang de gevangenis in. De gemiddelde lengte van de Europese mannen is tussen 1870 en 1980 met 11 centimeter toegenomen. Komt vooral door de verbeterde volksgezondheid. Mannen worden gemiddeld langer doordat de kindersterfte is gedaald en de hygiëne is verbeterd. De onderzoekers verzamelden gegevens van honderdduizenden mannen in 15 Europese landen. Vrouwen zijn niet onderzocht omdat daar te weinig historische gegevens over zijn.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 Bij de ANWB voor de verkeersinformatie. John Zahoka. Probleem op de A7. Amsterdam richting Hoorn. Daar is de weg afgesloten tussen Pumeret Noord en de afwit Hoorn. Vanmorgen vroeg is daar een auto over de kop gegaan. Op de andere rijbaan staat een lange file van 8 kilometer richting Amsterdam. Nou, rijdt u in de regio Amsterdam, bent u onderweg naar Leeuwarden... kunt u het beste omrijden via Flevoland. En nog een file op de A15 richting Rotterdam. Daar staat dus de het Gorkem en Hardingsveld Giesendam 3 kilometer. De hogescholen en de universiteiten gaan allemaal weer beginnen vandaag.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 Goedemorgen. Het is zeven minuten over zeven. Na oorlogstaal van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kerry leek een aanval een kwestie van tijd. En toen stapte president Obama op de rem en verraste vriend en vijand. I will seek authorization for the use of force from the American people's representatives in Congress. De president zoekt rugdekking voor een aanval tegen Syrië in het parlement. Ja, dat congres moet het maar bepalen, zegt Obama. En hij stelt tot die tijd militair ingrijpen dus uit. Verenigde Staten zeggen wel te beschikken over voldoende bewijs. Syrische president Assad eerder deze maand zenuwgas heeft gebruikt. Inzetten tegen de eigen bevolking. En daarom um, is het verbazingwekkend dat Obama dat heeft besloten. We gaan naar correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Ik zei het al, was de afgelopen week behoorlijk resoluut hè, over ingrijpen in Syrië. Maar lijkt zijn toon nu toch te moeten matigen van Obama. Kunnen we spreken van oneenigheid aan de top? Ja, dat is eigenlijk niks nieuws. Hè. Dat hebben we de afgelopen, jaar, de afgelopen twee jaar steeds gezien in dit conflict. Ex-minister van Buitenlandse Zaken, Clinton, wilde al ingrijpen in Syrië. Ex-minister van Defensie, Panetta, wilde dat ook. Uh, maar goed, Obama heeft ze steeds gestopt. Achter de schermen gebeurde dat. Nou, nu zit hij natuurlijk tot zijn nek toe in in dit conflict. He, hij mag er nu van die rijdende trein van Kerry zijn afgesprongen. Die trein is niet uit het zicht. En die, uh, die sprong van die trein heeft hem intern ook wel de nodige kritiek opgeleverd uh, vrijdagavond. Maar uiteindelijk was toch zijn hele staf, zijn hele kabinet, iedereen was het toch met hem eens. Dus zullen, misschien is het wel een hele slimme zet om nog even te wachten. Nou, sleutelwoord in dit hele verhaal is dat... Obama toen toch bijzonder eenzaam was geworden. He, geen buitenlandse steun, behalve Frankrijk. Geen binnenlandse steun. Nou, daarmee nam hij natuurlijk ook een geweldig risico. Er waren inmiddels zo'n beetje 160 congresleden, inclusief democraten, die zeggenschap eisten in deze stap. En dan speelt er ook heel veel binnenlandse politiek ook nog een rol. He. Er zijn nu allerlei onderhandelingen gegaan over een begroting. Die zitten muurvast. Door nu opeens over een heel ander onderwerp te moeten praten, breekt hij als het ware de Politiek breekt die open. Op buitenlands vlak gebeurt dat eigenlijk ook natuurlijk. Als die van de week die wereldleiders ontmoet in Sint-Petersburg, die, uh, die G20. Uh, die ontmoeting, die gesprekken worden natuurlijk heel anders als er niet is gebombardeerd. Dan wordt dat gesprek natuurlijk veel opener, dan valt er veel meer te halen voor Obama. Dus misschien zitten er inderdaad wel hele slimme kanten aan aan deze stap naar het congres. Hmm. Maar als je het bekijkt vanuit militair-strategisch oogpunt, Wessel... hoe langer Obama wacht met een eventuele aanval... hoe beter Assad zich kan voorbereiden. Ja, daar heeft Obama natuurlijk ook over gesproken met zijn uh, chef-staf, Martin Dempsey. En Dempsey zei eigenlijk, het maakt niet zoveel uit. Hè. Van verrassing is toch geen sprake meer. Bovendien, Assad, hij kan zijn ministeries, zijn commandocentra, zijn vliegvelden, die kan hij echt niet verstoppen. Dus in zekere zin zitten er ook aan dat uitstel, zitten er voordelen. Assad wordt als het ware onder schot gehouden. Want Assad weet natuurlijk ook dat de Amerikanen natuurlijk rustig al die target lists kunnen bijwerken. Nou, dan is het natuurlijk ook nog te verspreken dat Assad er nu juist veel harder in zou gaan uh, op dit moment. Maar het resultaat daarvan zal natuurlijk zijn dat hij Obama natuurlijk in feite alleen maar meer argumenten in handen geeft om door te zetten. Dus ook hier weer in eerste plaats afwachten, maar misschien ook niet zo dom als het eruit ziet. Toch wel het aantal Amerikanen dat tegen ingrijpen is lijkt met de dag groter te worden. Dat is dan toch ook niet echt gunstig voor Obama? Nee, en er komen natuurlijk uh, debatten aan in het congres... en dat ga je natuurlijk ook zeker terugzien in die debatten. Wat dat betreft heeft Obama met die stap naar het congres... heeft hij een geweldige gok genomen. En als die stemming vandaag zou zijn... dan zou die zeker afwijzend, af, afwijzend zijn... net zoals dat uh, gebeurde in het Lagerhuis in Londen. Het wordt echt een hele zware trek om al die congresleden te overtuigen. Nou, daar is Obama en, uh, en Kerry zijn er nu ook zo'n beetje rond de klok mee bezig... met congresleden allerlei briefings te geven. Maar goed, Goed, tot 9 september. Dat is echt een hele lange tijd nu nog. Uh, en zeker hier in Washington kan er nog een heleboel gebeuren. Wissel de Jong vanuit Washington. Het besluit van Obama om militair ingrijpen in Syrië... eerst voor te leggen aan het congres leidt in Israël tot grote verontwaardiging. Mensen op straat hebben er weinig begrip voor. Hij speelt games. En als onze veiligheid op de lijn... het niet goed om een Amerikaanse president te hebben... Hij spreekt luid en hij heeft geen no stok. Als consequentie moeten we actie action met dat. We moeten het nemen, want hij heeft niet, zoals hij zei, ik heb je back. Hij heeft niet onze back. Hij heeft niet even Amerika's back. Staat Israël dus alleen? Obama speelt een spel. En dat moet een Amerikaanse president niet doen als het om onze veiligheid gaat. Hij praat maar, maar onderneemt geen actie. Hij heeft het niet in de hand, zeggen deze Israëliërs. En correspondent Monique van Hoogstraat in Tel Aviv. Zijn de Israëliërs daar dan boos over? Ja, ik heb er gisteren heel wat gesproken die ongeveer hetzelfde zeiden. Je kan natuurlijk niet spreken over de Israëliërs. Er zijn ook mensen die er anders over denken. Maar de hoofdtoon is toch wel... Obama is een, een, een zwabberaar, een bange leider om wie niet alleen in Syrië nu wordt gelachen door, uh, door Assad... maar waar ook de Syrische vrienden in Iran uh, om lachen. Want zeggen ze hier als Obama Syrië niet durft aan te vallen... terwijl er al chemische wapens zijn gebruikt... durft hij dan straks wel Iran aan te vallen... om te voorkomen he, dat daar een, een kernbom wordt ontwikkeld. Dat is waar veel Israëliërs naar kijken. Welke boodschap geeft Obama hier aan Iran... Uh, geeft hij de boodschap dat ze rustig door kunnen gaan... met het ontwikkelen van een kernbom. Dat, dat denken uh, mensen hier. Een kernbom die bedoeld is om de Joodse staat weg te vragen, uh, zeggen ze er dan bij. Dus dat is de hoofdvraag. Wat gaat Obama straks doen in Iran als het nodig is? Gaat hij dan ook eerst het congres vragen of hij mag aanvallen? Weinig vertrouwen dus hier uh, als het gaat om de Amerikaanse leider. Ja, en we hoorden dat net ook bij een van de Israëliërs uh, dat ja, ze wellicht dan alleen staan en zelf actie moeten ondernemen. Zijn dat de conclusies die worden verbonden aan de beslissing van Obama... Ja, dat is een, een, een gevoel, een sentiment wat je heel vaak hoort... en wat nu ook weer heel sterk opduikt. Israël staat alleen. Israël kan op niemand vertrouwen. Al helemaal niet op Obama dus. En zal het zelf moeten doen. Sommige mensen uh, trekken de vergelijking ook met de Holocaust... Hè, tijdens de Tweede Wereldoorlog... Ook toen keek de wereld de andere kant op. Ook nu zal de wereld de andere kant op kijken als er straks op aankomt in Iran. Dat is een sentiment dat natuurlijk heel diep zit. Niemand beschermt ons en dat, dat duikt uh, steeds weer op. Uh, overigens is wel interessant dat voor sommige anderen die holocaust... op een hele andere manier de reden is dat de VS moet ingrijpen. Niet zozeer uit eigen belang... Maar omdat er net als toen, nu mensen worden vergast. Ik heb een aantal mensen gesproken die juist daar heel emotioneel over zijn. De wereld mag niet toekijken als er mensen worden vergast. Maar goed, voor het grootste deel denk ik toch wel dat het sentiment vooral is... Wat gebeurt er met de veiligheid van Israël zelf? Uh, Netanjahu heeft daarover gezegd gisteren... wees gerust, Israëlische burgers. Wij zijn voorbereid op elk scenario. En uh, de vijanden moeten niet durven om ons op de proef te stellen. Wij zijn heel goed in staat om onszelf te beschermen. Goed, Dankjewel. Monique van Hoogstraten vanuit Tel Aviv. Straks het begin van het politieke seizoen en van het onderwijs in Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. We ja, gaan maar eerst naar Duitsland. Want het land maakt zich op voor de presidentsverkiezingen van 22 september. Gisteravond was er het enige televisiedebat tussen de twee hoofdrolspelers. Het gaat om bondskanselier Angela Merkel natuurlijk. En de sociaaldemocraat Peer Steinbrück. Het ging vooral over de economie. Allereerst Merkel. Via können einfach den Menschen in diesem Lande sagen, dass wir das schaffen können, dass es weiter aufwärts geht. Und die Arbeit ist natürlich nicht zu Ende. Natürlich gibt es viele Sorgen, viele Nöte. Aber wir haben gezeigt, dass wir es können und das in einer schwierigen Zeit, in einer Zeit, in der wir die schwerste europäische Krise hatten. Und Deutschland steht stark da. Deutschland ist Wachstumsmotor. Deutschland ist Stabilitätsanker. Und diesen Kurs möchte ich fortsetzen. Und ich glaube, dass das, was wir gezeigt haben, doch Menschen überzeugt. De strijdlijn dus van Merkel. We zetten de stijgende lijn voort. We zijn een motor en een stabiele factor in Europa. En dat natuurlijk dankzij mijn eigen beleid. Ja, en Merkel viel niet zozeer aan. Nou, dat deed Steinbrück wel. Ja, die CDU-CSU en die FDP versucht den eindelijk te erwekken... als ob die sociaaldemocratie met een kalte handnoot... versucht in alle portemonnees en handtaschen rein te grijpen. Dat is erkennbaar propaganda. Bei Mindestlöhnen, um darauf zurückzukommen, wenn Sie erlauben, ist das, was Frau Merkel als Lohn unter Grenze will, etwas ganz anderes als ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn. Das ist ein Flickenteppich von Branche zu Branche, von Region zu Region. Und vor allen Dingen, es gibt viele Menschen, die bereits nach einem Tarifvertrag bezahlt werden, aber unter 8,50 Euro. En die koken door die reuren. Dat zijn die gelakmeierden bij de loon- onder grenzen van CDU-CSU. Voorstellen van Merkel om het minimumloon te verlagen zijn onacceptabel, zegt Steinbrück. CDU doet trouwens ook alsof of wij van de SPD met koude hand in alle portemonnees graaien. Maar dat is propaganda. We gaan eens even naar correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Die heeft het hele debat gezien. Wouter, er zat er spanning in het debat? Nou ja, het, het was best vol te houden. Kijk, het anderhalf uur om de beurt antwoord geven... is niet echt een debat, ook al heet het dan wel zo. Dus de sceptisch die was van tevoren ook wel groot. Maar zowel Merkel als Steinbrück beseften dat allebei... en deden wel hun best om echt op elkaar in te gaan. Merkel noemde Steinbrück zelfs bij zijn naam... en keek hem vaak aan. Dat heeft ze de hele campagne nog niet gedaan. Dat was er echt letterlijk in geslaagd om hem straal te negeren. Het was ook weer niet zo dat het vuur van afspatten. Het was ook een keurige Wikipedia-opsobbing... van alle onderwerpen die in de Duitse politiek voorkomen op het moment. Maar de mensen die mopperden dat de wekelijkse aflevering van Taatort hiervoor moest vervallen en om dit uit te kunnen zenden, die hadden wat mij betreft ongelijk. Ja, dat is uh, zoals we een beetje over de verkiezingen denken, Wouter. Want uh, Merkel uh, valt ook niet aan. We zeiden het net al. Is populair. Heeft de economie ook mee? Kwam ze eigenlijk nog ergens in het nauw? Nou ja, niet echt. Zat natuurlijk wel in het, in het defensief. Stuenbruck hoorde je net, uh, deed goed zijn best... zei dat veel dingen toch vooral mooier lijken... of mooier worden voorgespiegeld door Merkel... Uh, dan ze eigenlijk zijn. Dat het vaak mooie pakjes zijn die Merkel in de etalage zet. Maar dat als je er doorheen zou prikken... dat je dan blijkt dat er weinig in zit. Maar ja, in de afgelopen vier jaar is er weinig werk gemaakt... zei hij van allerlei nieuwe dingen. De belastingregels, het pensioenstelsel, de zorgverzekeringen. Het klinkt allemaal goed wat Merkel zegt... maar er is weinig gebeurd al die jaren. Er zitten wel wat in. Maar ja, het gaat inderdaad gewoon goed met Duitsland. Dat is de enorme wind in de rug van Merkel. Zij kan wijzen op de economie die bloeit, de werkloosheid die veel lager is uh, dan toen zij begon of dan uh, toen Duitsland uh, herenigd werd twintig jaar geleden. Ja, en of dat nou aan haar ligt of niet, zij kan er in ieder geval mee scoren. En het is heel moeilijk om een kanselier aan te vallen als het zo goed gaat met de economie. Ja, nou goed, dan kun je het misschien over andere thema's hebben dan de economie. Dat is misschien wel een handige strategie. Ging er nog over iets anders? Ja, echt alles kwam langs. Dus ook de kwesties die bijvoorbeeld voor Merkel lastig zijn. De NSA, het, het afluisterschandaal door de Amerikanen. Eh, daar zou Merkel last van moeten hebben. Want niemand weet hoeveel zij wist van het afluisteren. Waren er afspraken over waarom haar ministers... en eh, eigenlijk niks tegen doen. Maar zulke affaires drapen gek genoeg altijd van haar af als water van een eend. Ze, ze kan het heel makkelijk omzeilen. Hetzelfde geldt op een andere manier voor Syrië, waar de oppositie, Steinbrück in dit geval, vindt dat Duitsland een veel grotere rol zou moeten spelen in bemiddelingen, in diplomatieke oplossingen zoeken, euh, zich veel meer op het wereldtoneel zou moeten wagen om juist de, de vrede te bewaren. En Merkel zich dan ook heel erg op de vlakte houdt. Allemaal punten waar Steinbrück haar dan wel op aanviel, maar hij toch niet echt pijn kon doen. Nee. En dus zal ze dat gaan volhouden, Wouter? zich op de vlak te houden. Uh, dat denk ik wel. Er, er komt ook geen ander debat meer. Dus dit was de enige keer. Dat was de enige kans voor Steinbrück. Die heeft hij wel gepakt. Uh. Uit peilingen blijkt ook van meteen na de uitzendingen. Uh, dat veel mensen vonden dat hij het veel beter had gedaan dan ze dachten. Uh, dat het bijna een nek aan nek wordt. Als je die verschillende peilingen vergelijkt. Wat een enorme winst is voor Steinbrück. Want hij lag eigenlijk ver achter. Hij ligt ook in de peilingen ver achter. Maar goed die peilingen die gaat natuurlijk vooral over hoe hij het gedaan heeft. Waarschijnlijk veel beter dan mensen hadden verwacht. Maar dat geeft hem nog niet uh, de... de daarmee haalt hij nog niet de achterstand op Merkel in. Uh, er zijn nu nog drie weken te gaan. Hij heeft zelf een, een, een achterstand van ongeveer 30% als persoon. Uh, als je de partij vergelijkt, ongeveer 15%. Dat is geen achterstand die je in drie, drie weken nog in kan halen... tenzij er iets heel erg groots gebeurt. Maar anders dan gaat Merkel gewoon winnen over drie weken. Goed. Neem aan dat het team van Steinbrück ook niet weet... hoe ze het tijd nog kunnen keren. Dat lijkt me heel lastig voor ze op dit moment. Nee, die, die zullen doorgaan met, met, met aanvallen, met plannen. Uh, steeds elke, elke dag, elke week met een nieuw voorstel komen. In de hoop dat Merkel ooit ergens op reageert. Maar dat hoeft ze nu niet meer te doen. Dat nee. was het tv-debat natuurlijk de enige kans... om haar echt uh, uit haar defensief te lokken. En zij kan nu weer gewoon doorgaan met regeren. Ze gaat naar de G20 en ze gaat gewoon weer uh, ja, schijnen op het wereldtoneel. Ja, en de leider zijn en uitgang Wouter Meijer in Berlijn. Dankjewel, Wouter. Deze informatie krijgt u van John Zahoka. Nog steeds problemen op de A7 Amsterdam richting Hoorn. Daar is de weg nog steeds afgesloten tussen Pumret Noord en de afwitavond Hoorn. Vanmorgen vroeg is daar een auto over de kop gegaan. politie is bezig met een technisch onderzoek. Op de andere rijbaan richting Amsterdam staat een 7 kilometer file. Verkeerde regio Amsterdam onderweg naar Leeuwarden kan het beste omrijden via Flevoland. Een probleem ook op de A16 richting Rotterdam. Daar staat dus een randweg Dordrecht en Zwijndrecht 4 kilometer. ligt een laan die glasplaten op de weg. Daardoor zijn bij Zwijndrecht twee rijstoken afgesloten. Onderwijs moet grote talenten meer uitdagen. Dat is een opiniestuk van staatssecretaris Sander Dekker. Daar gaan we zomaar het over hebben met Marco robin Vissen. Studenten zijn weer begonnen. Mark-Robin Visser is in de Oude Gracht. Uh, aan de Oude Gracht, nog niet in de Oude Gracht. Komt ja. dat kom ik op later vanochtend in Utrecht. <laughs> gebouw van de studentenvereniging. Mark-Robin moet even de kranten bijpakken. De staatssecretaris Dekker heeft de gelegenheid te baat genomen. En komt met een opiniestuk. Onderwijs moet grote talenten meer uitdagen. De middelmaat mag ja. de norm niet meer zijn. Nou, dat uh, moet ze daar uit het hart gegrepen zijn. Nou, ja, zeker. Het is natuurlijk eigenlijk een lijn die uh, het ministerie van Onderwijs een tijdje geleden al heeft ingezet. Hè? Uh, uh, eigenlijk vanuit het universitair onderwijs wordt er nu ook naar beneden, uh, naar, naar het lagere onderwijs, geredeneerd. De staatssecretaris zegt hier in de krant, zou het niet een goed idee zijn om leerlingen van het voortgezet onderwijs... net als op de universiteit af te laten zwaaien met een cum laude? Juriaan, ben jij een uh, laude afleerling, uh, uh, zo'n leerling? Ik ben helaas geen uh, cum laude leerling, nee. Uh, zijn dus we hier nog een, jij? Nee, maar ik weet wel dat het eigenlijk al een beetje gebeurt. Omdat er best wel altijd wat studenten zijn die geneeskunde willen studeren. en daardoor een acht gemiddeld willen staan. En dan ontstaat er binnen de klas al een beetje zo'n sfeertje. Van wie ja. heeft dat? En is, is dat goed, zo'n sfeertje? Ja, dat vraag ik me eigenlijk wel af. Ik weet niet of, of jongeren eh, dat wel aankunnen. Omdat ze dan weer echt gescheiden worden. Dat ze een soort plakkertje krijgen van... ja, jij bent excellent en jij bent de mindere. En... Ja. Je gaat wel echt een scheiding krijgen binnen de groepen. Ja. Luisteraars, ik spreek met Jurjaan en Mirjam en Jeannette. Wij bevinden ons in het gebouw van de, studenten, de Christelijke Studentenvereniging in Utrecht. Aan de bar, aan de koffie en de thee. En voor jullie gaat het nieuwe jaar eh, ook deze week beginnen. Er is, eh, zoals zei ik al eerder... Veel aandacht voor excellente studenten. Merken jullie daar trouwens wat van? Um, nou ja, je merkt wel um, studenten die zich heel erg willen excelleren. dan wel door een programma of inderdaad door. Wat voor programma? Een program. Een program, yes. It's very Dutch indeed. <laughs> ja, <laughs> <laughs> nou, dat is in ieder geval een soort programma om je. Ja, om te verdiepen in je studie en ja. uh, goed voor je CV. Maar ik vind. Ik heb zelf voor gekozen om een bestuursjaar te doen, omdat ik denk dat, dat het eigenlijk meer toevoegt aan je ervaring en uh, kennis. Ja, bestuursjaar bedoel je in de studentenvereniging? Je jij hebt wel zo'n honors program gedaan. Vertel eens. Ja, ik heb het Utrecht Law College gedaan anderhalf jaar. Ik vond het bijzonder interessant. En ik heb ook uh, heel veel in mijn eerste jaar al heel veel advocatenkantoor gezien en hoeveel recht Jij studeert recht onder andere? Ja, ik heb inderdaad, ben inderdaad begonnen met recht. En, en kunnen we nou zeggen dat jij dus een excellente student bent? Uh, kun je dat over jezelf zeggen? Nou, dan zeggen wij het wel, toch, Julia? Ik uh, beam het graag. Ik recht. denk dat zij ja. wel een... Uh, ja, volgens ons hier... Uh, nou, ja. oké, okay, ja dan. Maar hoe, hoe kom je daar terecht? Moet je daar, word je daarvoor uitgekozen of moet je daar zelf iets voor doen? Ja, ik weet in ieder geval van het Low College dat je daarvoor moet aanmelden als VWO'er. Uh, als dus je wilt echt vanaf je eerste jaar. Dan moet je ook gesprekken aangaan. En je moet een motivatiebrief schrijven. Ja. Dus je, je moet echt zelf ervoor aan de slag gaan. Zou je dat doen? Um... Moet je zelf dus echt ook opwerpen? Als ik denk dat ik wel excellent ben... Ja, zou je dat doen? Ik geloof dat ik dat niet zou doen. Nee? nee. nee dan moet je toch enige jaren misschien overwinnen? Ja, inderdaad, bij psychologie, ik doe rechten en psychologie... daar moet je dus ook aanmelden. En dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje jammer. Want je wordt ook niet echt erkend als excellent student. Als ze je zouden vragen, zou je veel meer... Uh, ja een soort eer voelen en dan denk je ja dat moet ik doen dat is een kans terwijl als je jezelf moet aanmelden denk je ja de student met die zesjes die kan zich ook aanmelden en wat organiseren En heeft hij ook een uh, notitie op zijn diploma staan hoe dan ook ik wens jullie een fantastisch nieuw seizoen Dank u wel. Bedankt voor de ontvangst. En ik ga nu eventjes uh, naar de Uithof, naar de grote studenten Mierenhoop... om te kijken hoe het daar is. Ja, succes. Dank u wel. Oké, dag. Snel weg bij de oude gracht. Je weet. Maar nooit. Mark Robin Visser, u hoort hem straks weer over het onderwijs. En met staatssecretaris Dekker spreken we ook na acht uur. En we gaan iets nieuws doen, zo dadelijk.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 half acht. We gaan naar het NOS Journaal. wat meegens. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil dat middelbare schoolleerlingen die uitblinken in de toekomst een cum laude diploma krijgen. Zo'n diploma moet dan voorrang geven bij bepaalde universitaire studies. En ook zouden leerlingen met zo'n diploma een studiebeurs van het bedrijfsleven moeten kunnen krijgen. Dekker presenteert zijn voorstel bij de opening van het nieuwe schooljaar. Volgens Dekker doen de hoogvliegers in Nederland het een stuk slechter dan hun leeftijdsgenoten in de landen om ons heen. Talent aan de bovenkant blijft volgens hem te vaak onbenut en de beste leerlingen zouden aan hun lot worden overgelaten bestuur van de in opspraak geraakte stichting Inspire to Live stapt op. De bestuursleden van de kankerbestrijdingsorganisatie zeggen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. In de media waren berichten verschenen over het declaratiegedrag van een van de oprichters van de stichting. Het bestuur zegt met het aftreden geen schuldbekentenis te tekenen. Het verkiezingsdebat in Duitsland heeft geen winnaar opgeleverd. De twee grote Duitse publieke tv-zenders deden na het debat van gisteren een peiling. Bij de ene won bondskanselier Merkel, bij de andere SPD-leider Steinbrück... Merkel maakte inhoudelijk een sterke indruk, maar haar rivaal kwam volgens deskundigen veel jovialer over. Het televisiedebat van gisteren was het eerste en het enige in de aanloop naar de verkiezingen. Die worden 22 september in Duitsland gehouden. Taliban-strijders hebben in Afghanistan een amerikaans afghaanse legerbasis aangevallen. Op die basis, vlakbij de grens met Pakistan, zouden meer, meerdere explosies zijn geweest. Volgens de Amerikanen zijn er geen doden gevallen, maar over mensen gewond zijn geraakt, dat is nog niet duidelijk. De Taliban zeggen dat bij de aanslag een aantal tanks is vernietigd. En volgens de Afghaanse autoriteiten ging het om een zelfmoordaanslag. Het zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Vanaf vandaag live Ben Langkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vertel het dan maar. Er is onze mooie week beloofd. Begint dat vandaag al? Ja, dat begint vandaag al. Met name in het zuiden van het land. Op dit moment daar al opklaringen en van tijd tot tijd zon. Het noordelijke helft van het land heeft toch wel wat minder weer. Daar nog veel wolkenvelden. En in Groningen werd zelfs nog een spatje regen gemeld. Maar die regen zal geleidelijk aan wel gaan verdwijnen vandaag. En die zonnige periode breiden zich ook naar het noorden toe geleidelijk aan uit. In het midden van het land krijgt ook redelijk wat zon in de loop van de middag. Maar ja, de noordelijke provincies houden toch nog het langst die bewolking vast. Daar wordt het niet warmer dan een graad of 19. In het zuiden met zon zo'n 20 tot 23 graden. Verder staat er een vrij stevige westelijke wind. Die is aan zee nu nog vrij krachtig. Kracht 5, maar gaat in de loop van de dag wel geleidelijk aan verder afnemen. En dan ook vanavond en komende nacht is het eigenlijk vrij rustig weer met brede opklaringen en in het zuiden kan wat mist ontstaan. Morgen vroeg zal die mist geleidelijk aan weer gaan verdwijnen en dan hebben we overal zonnige perioden. Hooguit in Groningen in eerste instantie nog wat meer wolken. Het wordt morgen een graad of 23 en in het zuiden mogelijk al een zomerse 25 graden. Ja, en dan, dan gaat het uh, echt uh, lekker zomers worden uh, de rest van de week. Dan uh, woensdag en donderdag flink zon. En de middagtemperatuur stijgt naar zelfs 28 of 29 graden op Zo. de donderdag. Dat is fijn. Ben, dank je wel. Ja. En spreek je over een uurtje weer, tot zo dadelijk. Bikini kan uit de kast. We gaan naar Johnse Hoka voor de verkeersinformatie. Ja, daar, de drukte valt nog mee. 35 kilometer in totaal. Wel probleem op de A7. Richting Hoorn is de weg dicht tussen Permanent Noord en de afwit van Hoorn. Vanmorgen vroeg is daar een auto over de kop gegaan. Politie is op dit moment bezig met het technisch onderzoek. Dat duurt volgens Rijkswaterstaat een uurtje of negen dat de weg dicht blijft. Rijdt u nog in de regio Amsterdam, bent u onderweg naar Leeuwarden... kunt u het beste omrijden via Flevoland. Op de andere rijbaan richting Amsterdam... Staat ze 7 kilometer file tussen Alfred Avenhoorn en Purmerend Noord? En nog een opvallende file op de A16 richting Rotterdam. Voor -tunnel de drechttunnel staat ze 6 kilometer. De rechtertunnel bij Sista uh, afgesloten. ligt een lading glasplaat op de weg. En zodanig de 31ste Amsterdam Short Rally. Eén dode toeschouwer. Gewonden, zwaar gewonden. Wat ging daar mis dit weekend? Zodanig meer.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 Meer weten? Kijk op abnombro.nl slash lease. Weten wat nu nodig is. ABN Amro, de bank nu. Vijf over half acht goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We hebben het al geconstateerd, we zien het op de weg en op de scholen. We zijn weer met z'n allen terug van vakantie. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor Den Haag, Politiek Den Haag. Het parlementaire jaar begint deze week. En dat wordt hoe dan ook een bewogen jaar. Den Haag, Joost Vullings, Joost, goedemorgen ook. Ja, goedemorgen, we zijn er weer. Heel fijn. Ja, Wat zijn de ingrediënten voor dit seizoen? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk een minderheidskabinet van VVD en Partij van de Arbeid. Een, een kabinet dat miljarden moet bezuinigen van zichzelf en van Brussel. Terwijl zo'n beetje het hele land en de oppositie klaar is met bezuinigen. Ook de eigen achterbanden stijgen steeds meer van die twee partijen. Nou ja, voeg daarbij een opstandige oppositie. Met in het voorjaar eh, twee verkiezingen: de gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen. Ja, en dan, dan kan je nog wel zeggen dat het een bewogen jaar uh, gaat worden. Hoe het afloopt, dat weet ik niet. Maar er gaat ongetwijfeld weer een hele hoop gebeuren. Ja, het kabinet uh, moet natuurlijk de financiën op orde krijgen. Wordt dat, ja, dat wordt natuurlijk het grootste probleem. Ja, en dat begint eigenlijk al uh, gelijk. De begroting komt natuurlijk aan de Prinsjesdag. Uh, de twee partijen en het kabinet VVD en Partij van de Arbeid kwamen er deze zomer heel makkelijk uit. Hoe nog eens uh, extra 6 miljard te bezuinigen. Maar dat was ook wel makkelijk, want ze hadden gewoon de oppositie terzijde geschreven van, ja, we zijn het even zat om met jullie te praten. Dat doen we wel weer na Prinsjesdag. Ja, dat leidt natuurlijk ook gelijk weer tot vrevel bij de oppositie. Dus dat, dat maakt het natuurlijk allemaal heel erg moeilijk. En los van de begroting zijn er een hele hoop grote plannen die, die voor de zomer zijn gemaakt en al door de Tweede Kamer zijn gegaan. Die komen nu in de Eerste Kamer. Ik noem bijvoorbeeld een pensioenplan en dat moet zo'n bijna 3 miljard euro opleveren. De Tweede Kamer was al kritisch. Maar ja, nu blijkt dus ook dat de Eerste Kamer uh, ja, bijzonder kritisch is. Dus het wordt echt heel erg lastig om dat plan er doorheen te krijgen. En als dat mislukt, ja, dan hebben ze gelijk een gat van 3 miljard uh, euro. Dus ze kunnen serieuze bloedneuzen oplopen, het kabinet, als ze, als ze niet uh, goed opletten. Nou, en dan heeft ook nog uh, PvdA-leider Diederik Samsel momenteel een probleem uh, in eigen huis. Binnen de fractie ligt nog steeds onder vuur door allerlei verhalen die naar buiten komen. En mensen die opstappen. Is dat een probleem ook voor de coalitie, denk je? Nou ja, kijk, ze zeggen nu dat ze, het, dat ze het onder controle hebben. Er zijn er twee opgestapt, maar ze hebben fractiedagen gehad en daar is alles uitgesproken. Nou ja, laten we daar maar even van uitgaan dat het zo is, maar, maar los daarvan. Ja, beide partijen. Kijk maar eens naar de peilingen. De Partij van de Arbeid kwam bij Maurice de Hond gisteren uit op 12 zetels. Dat is een historisch dieptepunt. En de VVD heeft er ook maar 20 in diezelfde peilingen. Samen 32 zetels. Ja, dat is echt wel bijzonder weinig. Dus je kan wel concluderen dat zowel de achterman van de Partij van de Arbeid als de VVD... Ja, niet eens is met hoe het gaat. Het niet fijn vindt gaan. Nou, en dan, zoals ik zei, er komen er twee verkiezingen aan. Daar worden partijen altijd onrustig van. En als partijen onrustig worden, gaan ze soms gekke dingen doen. Dus wat dat betreft... Uh kunnen we weer een, een, een hoop verwachten. Ja, nou uh, verwachten we ook het een en ander van premier Rutte... houdt vanavond een grote speech in Amsterdam. Had hij daar een ver uh, gezicht geven? Geïnspireerde lijnen richting de toekomst? Ja, hij gaat ons land redden vanavond, Marcel en Lara. dat nou, is dat, mooi. Dat, dat gaat het eindelijk uh, gaat het worden. Nee, er wordt in Den Haag heel hard gelachen van deze speech... want hij is in het recess onder druk komen te staan. Uh, vooral op Twitter, aangejaagd uh, geloof ik door, door Frans Wijsglas... Uh, was de kritiek of is de kritiek op premier Rutte... van hij is onzichtbaar en hij heeft geen visie... Uh, dat, dat is nogal groot geworden. Maar ja, hij geeft dus vanavond een speech. Twee weken voor Prinsjesdag. Dus toen is een beetje toch het idee ontstaan. Daar gaat hij op een soort... Maarten Luther King-achtige wijze ja, ons land en ons allemaal inspireren... en vertellen waar we over over naartoe gaan met z'n allen en over tien jaar staan. Maar goed, ja, het is premier Rutte en uh, uh, dat is een liberaal. En dat, zijn, nou, dat is niet echt de partij van de grote ontwerpen en de verre vergezicht. En hij doet de speech ook nog eens als uh, premier. Dus zelf <laughs> probeert hij de verwachtingen te temperen. Maar goed, hij houdt de speech. We gaan er met nee. z'n allen naartoe... En wie weet wordt het wel een verhaal dat ons toch nog wel uh, aangrijpt... waardoor we ja, zo zeggen, vrolijk de crisis uitfietsen. En gaat dat dan anders zijn dan de eerdere tjakke-uitspraken... dat we ons uit de crisis moesten consumeren, denk je? Nou, ik denk dat hij... Hij, hij heeft een vrij een groot lerend vermogen. Dus ik denk dat hij, <lacht> dat hij dat niet meer gaat zeggen. Maar ja, ja verwacht inderdaad niet, niet een groot ontwerp... over hoe Nederland eruit gaat zien. Kijk, uh, het is een liberaal. Die vindt natuurlijk vooral dat mensen zelf een leven moeten vormgeven. Niet dat de overheid... Daar verantwoordelijk voor is. Dus ik denk dat het een verhaal wordt van hoe sterk ons land eigenlijk is, de mogelijkheden van ons land. En niet zozeer een verhaal van een architect, maar wel het verhaal van een mental coach. Dat, want dat is hij nu eenmaal, immer positief. Maar hij zal andere woorden kiezen dan na het afsluiten van het Sociaal Akkoord. Oké, okay. Joost, we gaan het allemaal horen en terug horen, uiteraard, hier op Radio 1. Dankjewel. Gaat oh, u naar de Sport, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, veel verrassingen tijdens de afgelopen speelronde in de eredivisie. Ongeveer alle topclubs die deden wel zo'n beetje hetzelfde. De top 8. Hè? Ze ja? verspeelde echt allemaal punten, behalve Go Ahead trouwens. Dat, dat won wel. en Dat staat nu op de zevende plaats. Ik zeg bewust de top 8, omdat het eigenlijk de top 3 is. Want de nummers 3 tot en met 8 ja, die staan allemaal gelijk met 8 punten uit 5 wedstrijden. Dus dat zijn echt de clubs die op dit moment even meetellen. Go Ahead dus, hè? de enige echte winnaar dan in die top 8. Ja, en als je iets verder naar beneden kijkt, is Feyenoord natuurlijk eigenlijk de grote winnaar van het weekend. Want dat won opnieuw. In de competitie, hè, nadat ze in de Europa League werden uitgeschakeld. En ja, Feyenoord klimt wel langzamerhand nu naar de twaalfde plek... en gaat langzaam ook weer gewoon echt meedoen. Ja, nou, goed. Um, uh, dan blijft het <laughs> toch vreemd dat in de loop van uh, toch een spannende competitie... op dit moment in Nederland en ook in andere Europese landen... de transfermarkt uh, nog niet gesloten is. Waar bijvoorbeeld spelers belangrijke spelers van Peksewolle... opeens uh, bij Twente gaat voetballen. Ja. Is dat niet opmerkelijk? Dat is lastig. Nou, ja, dat is lastig. Dat is lastig voor, voor, voor het Nederlands voetbal. Als je kijkt naar de spelers van Ajax die uh, vertrokken zijn. We weten het, alle weg. Eh, Eriksen verdwenen. Toch een beetje ja, de twee dragende spelers, de belangrijkste spelers in dat eh, team. En ja, dan hou je toch een beetje je hart vast als je gaat kijken. Sowieso hè, doe je dat al, naar die loting voor de Champions League mm -hmm. eh, van afgelopen vrijdag. Maar eh, ja, als je dan gewoon gaat kijken naar de kansen van Ajax in die Champions League... dan denk je ook van ja, dan wordt het dus weer een Nederlandse ploeg... die wel mag meedoen daar op het hoogste niveau... Ja, wordt toch een beetje uitgekleed... voordat ze überhaupt aan het hele spel mogen beginnen. En dat, dat is heel erg jammer. En dat denken waarschijnlijk ook wel die ploegen in Nederland... die dan onder dat niveau van Ajax en PSV voetballen... Uh, kijkt naar Peck Zwolle. Hoewel, hoezo, onder het niveau van Ajax en PSV. Die staan stijf bovenaan. Maar ja, die raken dan ook weer een speler kwijt... aan FC Twente, Moktar, uh, Heracles... Uh, raakt Duarte weer kwijt aan Ajax. Want het is natuurlijk wel een carousel. Op het moment dat er een speler verkocht wordt... voor veel geld aan het buitenland bij een topclub... dan kan die topclub... Natuurlijk, weer gewoon gaan shoppen in Nederland. En ja, dat maakt inderdaad die hele competitie wat. Uh... Ja, wat vreemd. Dat geldt trouwens voor alle landen hoor, in Europa. En laten we daar niet heel moeilijk over doen. In uh, Turkije en in uh, Rusland daar is die transferperiode na vanavond nog steeds uh, open. Een korte tijd. Ook dat is een heel raar verhaal. Maar goed, dat, dat mogen ze dan lekker zelf weten. Maar het is inderdaad zo van... gisteren werden er ook wat trainers geconfronteerd met het feit... Uh, onder andere Peter Bos, de trainer van Vitesse... van wanneer gaan jullie nu eindelijk de echte elftal foto maken? Ja, en hij reageert dan wel een beetje schouderophalend. Uh, hoezo vraag je dat aan mij? Uh, het gebeurt hier overal in Nederland... Uh, ploegen zijn gewoon niet compleet voor het einde van deze transferperiode. En sterker nog, straks in de winter gaan we het gewoon dunnetjes overdoen. Dan gaan de Tje. weerspelers vertrekken. En het, dat is toch lastig hoor. Ik bedoel, Misschien ben ik een beetje ouderwets en opgevoed in een tijd dat voetbal nog gewoon voetbal was. En dat uh, een speler die bij een club kwam uh, voordat de competitie begon, die bleef daar ook. Ja, tegenwoordig is dat niet meer zo. Nee. Het blijft een rare zaak. Uh, gelukkig is Real Madrid weer een stukje sterker geworden met de Garrett Bale. He, die transfer is dan rondgekomen. En ook in het wielrennen was er een opvallende transfer. Uh, om wie gaat het? Sorry, ik, nou, nou ben ik je even kwijt, in het uh, het ja, Ja, ik weet wat je bedoelt. Ik weet waar je op aanstuurt. Um, uh, dit is telefonisch rond. Um, het is nog niet op papier rond. Maar inderdaad, Wout Poels, uh, ik was hem bijna vergeten, want ik zat al een beetje met mijn hoofd bij Bauke Mollema die afgelopen weekend ja, toch wel door het ijs zakte in de Vuelta. Maar Bauke Mollema is inderdaad de renner die uh, volgend jaar gaat rijden voor uh, Omega Pharma Ja, Wout ja. Poels bedoel je Proof. dan natuurlijk, hè? Wout Poels, wat zeg ik? Wout Mollema? Uh, ja, nee, Mollema. Eerst Mollema die zakte door het ijs. Wout Poels gaat, gaat vertrekken. Klopt, Wout Poels die vertrekt dus. Uh, die is rond met de grote baas van uh, die Belgische ploeg. Hè. Dat is de ploeg onder andere van Mark Cavendish, van Tom Bonen, van nou ja, Dennis Stieber. Die mag je tegenwoordig ook wel zo noemen. Want die heeft toch ook alweer een uh, mooie etappe in de Vuelta gewonnen. Uh, en Poels vertrekt naar die ploeg. Dat is op papier best een hele aardige stap. Uh, je weet, van DCM houdt er mee op. Dus Poels moest ergens onder dak. Nou waren er mensen die Pols liever bij een, nou laten we zeggen, een anders ingedeelde ploeg dan Omega hadden zien komen. Bijvoorbeeld bij Orica Green Edge. Ja, ploegen die toch een klein beetje anders. Uh, het, het seizoen aanvangen. Want, laten we eerlijk zijn, klassementsrenners... bij uh, die Belgische ploeg van, uh, van Cavendish en dergelijke... het ja, is geen gelukkig huwelijk geweest tot ja. nu toe. En het is maar de vraag of die ploeg ooit echt voor Wout Poels gaat rijden... in bijvoorbeeld een grote ronde. Maar het is wel een opmerkelijke stap. Uh, eerlijk gezegd, we hadden gehoopt dat hij misschien ergens anders terecht zou komen. Maar goed, dit is in ieder geval voor hem zekerheid voor de nabije toekomst. Goed. Geo Lippens met Sport. Dankjewel, je In de ochtend- en avondspits...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 We u ook bijpraten over het verkeer, Johnson Hoka. Hoe staat het ervoor op dit moment? Nou, in totaal 58 kilometer. Druk de foto mee. Alleen nog wel problemen op de A7 richting Hoorn. Daar is de weg dicht tussen Pumberet Noord en de af en aan van Hoorn. Komt er een auto die daar over de kop is gegaan vanmorgen vroeg? Politie is bezig met een technisch onderzoek. De weg blijft dicht tot een uurtje of negen volgens Rijkswaterstaat. Nou, rijdt u nog in de regio Amsterdam. Bent u onderweg naar Leeuwarden, kunt u het beste omrijden via Flevoland. Op de andere rijbe van de A7 staat wel een file van 7 kilometer tussen af en aan van Hoorn en Pumbrand Noord. Ook problemen op de A16 richting Rotterdam. Bij de Drecht staat 8 kilometer. Een vrachtwagen heeft daar een lading glasplaten verloren. De rechter tunnelbuis is daar afgesloten. En de linker tunnelbuis had een auto met pech en die blokkeert daar één rijstok. Je kunt het beste omrijden als je nog in de regen Breda rijdt. Omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. En dat de A27 vanuit Almere naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Bij Bildhoven er staat een lange file van 5 kilometer. Bij Bildhoven is de linker rijstook afgesloten. Het had een leuke middag moeten worden voor race- en autoliefhebbers. De 31e editie van de Amsterdam Short Rally. Maar het werd gisteren een tragedie. Een van de rallyrijders reed het publiek in... waardoor een aantal toeschouwers werd geraakt. Een vrouw overleed, een jongetje van elf raakte zwaar gewond. In het publiek stond ook Kevin Zand, die zag het gebeuren. Ze komen op een komen ze aanrijden. En aan het einde van de bocht moeten ze remmen. En dan gaan ze een soort haarspelkbocht uh, in. Ja. En wat gebeurde er? De, een van de deelnemers... die Wielen blokkeerden en daardoor kon hij, had hij zijn voertuig niet goed onder controle. Nee. Is hij helemaal door de uitremzone gegaan en achter de uitremzone stonden netjes mensen achter het lint. Een lint, verder niks, geen behalen of andere beveiliging? Nee, klopt, alleen een lint. Is dat gebruikelijk? Ja, tijdens de raceport is het in principe gebruikelijk dat er uh, alleen afgelind wordt volgens het veiligheidsplan. Ja. En toen, ja, het publiek in? Ja, het voorste publiek heeft waarschijnlijk aanzien komen en is weggesprongen. Alleen omdat er drie rijen mensen stonden, hebben een aantal mensen niet aanzien komen. Die konden niet op tijd wegspringen. Met alle gevolgen van die? Dat klopt. Drie jaar geleden was er ook een ongeluk bij deze rally. Was dat op dezelfde plek? Ja, dat was op dezelfde plek. Ik ben toen ook, uh, ook toeschouwers, toen ik ook aan de zijkant. Toen heb ik het ook zien gebeuren. Er is toen ook uh, iets gebeurd, alleen dat is goed afgelopen. En daardoor is een marshal, een medewerker van de rally... ...gaan staan met een gele vlag... ...om te de aankomende deelnemers te waarschuwen van pas op, gevaar. Alleen de auto die aan is komen rijden, is gaan slingeren. En heeft de marshal toen geschept... U gaat vaker naar rallies. Ik uh, ben vertrouwde toeschouwer van rallies. En gebeurt het dan vaak, behalve hier twee keer in Amsterdam? Nee, eigenlijk gebeurt het bijna nooit. Is het een oorzaak aan te geven waarom het twee keer in Amsterdam gebeurt? Of is dat toeval? Ik denk dat het gewoon puur toeval is. Ooggetuige Kevin Zand, Menno Remmeijers, sprak met hem. de bestuurder van de rallyauto. Een 23-jarige man uit Tilburg en zijn bijrijder, 25-jarige man uit Amersfoort, zijn aangehouden. Maar dat is volgens de politie gebruikelijk. De Nederlandse Autosportfederatie is belast... met de veiligheid van dit soort rallies in Nederland. Huub Dubbelman is voorzitter. Meneer Dubbelman, goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden deze uh, ooggetuigen praten over een uitremzone. Wat is dat? Een uitremzone wordt in uh, zo'n parcours opgenomen... om te voorkomen dat uh, de deelnemers uh, te dicht bij het publiek komen. Mm -hmm. en dat uh, is bij elke rally, ik zou willen zeggen bij elke bocht... die wordt gekwalificeerd... Daar worden een aantal maatregelen omheen genomen, zoals ook in Amsterdam het geval was. En dat komt in een groot veiligheidsplan van de organisatie. Dat wordt ingediend, dat wordt getoetst aan de criteria die ervoor zijn, internationale richtlijnen. En vervolgens, als, het daar, als de plan goedgekeurd is, kan de rally ook bij de gemeente een vergunning aanvragen. Wat heeft er kunnen gebeuren? Want zo'n uitremzone eh, is natuurlijk bedoeld om dit soort vreselijke ongelukken te voorkomen. Of de gevolgen van dit soort ongelukken ja. te voorkomen. Ja. Wat zou er nu kunnen gebeurd zijn waardoor die uitremzone niet zijn werking heeft gehad? Ja, is voor ons op afstand wat lastig uh, te bekijken. Zoals u weet is er uh, politieonderzoek gaande. Of dat onderzoek is gisteren afgesloten. En de bevindingen daarvan worden later deze week uh, duidelijk gemaakt. Mm -hmm. uh, mochten daar dingen uit voortkomen die, uh, die niet uh, uh, of die, die om extra maatregelen vragen, zullen die uiteraard genomen worden. Nou, meneer Dumberman, is het zo dat het publiek er toch dicht op staat, hè? weinig beschermd is en volledig afhankelijk is van de, van de stuurmanskunst van, van zo'n rallyauto, is het nog wel verantwoord. Ja, dat zal altijd een, uh, een discussie blijven. Uh, bedoel, in principe uh, was er hier sprake van een uh, van een, uh, een aanzienlijke uitremzone. Kun je naar aanleiding van het ongeval afvragen of die voldoende is geweest. Over uh, hoeveel meter uh, hebben we het dan? Waar moet ik aan denken? Van uh, vanaf ja dus, dat is een wat technisch verhaal. Er zit een soort straal in die bocht, zoals dat dan zo mooi heet. En dan daar vandaan wordt er een, uh, een, een afstand gemeten uh, die uh, uh, volgens de richtlijn die ervoor geldt als veilig geacht moet worden. Mm. En zoals Kevin Zant al zei, veelal wordt bij rallies gewerkt met afzetlinten. En in sommige gevallen met hekken of met zwaarder materiaal, mm. het zijn natuurlijk vaak tijdelijke activiteiten, dus dat materiaal moet daar naartoe gebracht worden. Wordt ook wel gedaan daar waar het noodzaak wordt geacht. Dat werd hier niet. Maar goed, we hebben nu geleerd dat zelfs die enorme afstand die er was, we praten over tussen de 150 en de 150 meter vanaf dat. Het draaipunt van die bocht ja. bleek onvoldoende. Maar met auto's met zulke snelheden, want ik weet niet hoe hard je daar aankomen rijden, is dat dan misschien toch nog wel te dichtbij? Nou ja, dat, dat kunnen we nu achteraf constateren. Ik bedoel, de rally is 31 keer georganiseerd. Er zijn inderdaad twee keer ongevallen gebeurd, die overigens technisch niet met elkaar te vergelijken zijn, hoe verdrietig ze ook zijn afgelopen. Um, maar er gelden internationale uh, normen en richtlijnen voor. Rally's worden door heel veel mensen bezocht. Die worden ja. natuurlijk zoveel mogelijk op afstand gehouden. Maar goed, dat is kennelijk een bocht um, die coureurs voor problemen stelt. Ja, Als er eerder op je... die plek al een ongeluk gebeurd is. Ja, maar dat, on dat ongeluk was van een, andere, van een ander samenstel. Daar ging het over twee deelnemers die elkaar geraakt hadden. En een Marshall een medewerkster richting het parcours liep om daar assistentie te verlenen. Mm -hmm. En door een volgende auto werd, werd zij geraakt. Hier ging het natuurlijk om iets heel anders. Hier ging het om een auto die het parcours verlaten heeft. Op een gebied, of in een gebied waar dat eigenlijk, ik zou zeggen, zeer ongebruikelijk is. Um, eigenlijk moeten we stellen misschien wel dat risico's niet helemaal uit te sluiten zijn bij dit soort uh, rally's. Helaas niet, nee. Niet. De organisatie, dat geldt ook voor de organisatie in Amsterdam, de gemeente geeft uiteindelijk zo'n goedkeuring aan een evenement omdat ze vertrouwen hebben in de organisatie en de afwikkeling daarvan. Dat heeft de Autosportfederatie ook. Maar je kunt bij snelheidsevenementen dit soort dingen bijna niet voorzien. Gaat u nou naar aanleiding van dit ongeluk extra maatregelen nemen? Deze short rally misschien nog wel aanpassen voor volgend jaar? Ik snap dat dat kort, kort dag is, nou. of niet kort dag is, maar vlak daarna gevraagd is lastig. Ja, nou ik denk dat, dat we even het politieonderzoek af moeten wachten. Dat is meer natuurlijk voor de feiten. Uh, als daar uh, thema's in zitten die, uh, die direct aanleiding geven, dan heeft dat niet alleen effect op de organisatie in Amsterdam, maar het heeft het ook effect op uh, andere rallies die uh, verreden worden in Nederland. Uh, en natuurlijk kijken we daar met zorg naar en proberen we daar ook zo snel mogelijk actie in te ondernemen. Weet je, hoe het is met de gewonden, met het jongetje ook vooral van elf dat zwaar gewond raakt? Nee, ik moet u dat helaas. We hebben wel met de organisatie contact over. Ik, het kan zijn dat ze gisteravond nog met de familie uh, contact hebben gehad. Dat is mij op dit moment onduidelijk. Hij is wel in kritieke toestand afgevoerd, dus dat is zeker niet gunstig. Huub Dubbelman, voorzitter van de Nederlandse Autosportfederatie. Fijn dat u even bij ons in de uitzending wilde reageren. Goedemorgen, Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Het nieuws van het opstappen van het bestuur van inspire to live kwam te laat voor de ochtendkranten. Maar het AD heeft wel een interview... met het huidige bestuur van de du inspire to live is opgezet door de oprichters van du Zes. Een van hen blijkt zich via een omweg te hebben laten betalen voor zijn werk. En dat heeft beide stichtingen in zwaar weer gebracht. De huidige voorzitter van Alpe houdt er rekening mee... dat het evenement volgend jaar minder deelnemers trekt. Zo'n 5000 bijvoorbeeld in plaats van 8000 dit jaar. Maar, zegt hij... Al zijn het er net als bij de eerste editie, maar 66, het evenement gaat door. De voorpagina van de Volkskrant, de vraag die sinds dit weekend boven Syrië hangt. Wat gaan we doen, meneer de president? En daarboven een foto van de Situation Room in het Witte Huis. Mannen en vrouwen met ernstige gezichten aan een grote tafel. Ernstige stapels papier voor zich en kleding die daarbij past. Dassen en jasjes en veel hebben er een hand onder het hoofd. Behalve minister van Defensie, Chuck Hagel, die zit aan tafel in een uh, licht... Blazertje. Een knalroze polo daaronder zien we. Uh, Washington Post viel het ook op. Die plaatste de foto met een korte beschrijving. Awesome, geweldig. Nou, op Twitter leverde outfit ook commentaar op. Onder meer, no more Miami Vice for you, Chuck. En vragen of Hegel misschien onderweg was naar een potje golf. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, de NCTV, bekijkt een eventuele verkoop van KPN met argusogen. ogen. Het Financieel Dagblad heeft gesproken met de coördinator Schoof. En die wil weten of een verkoop leidt tot een wijziging in de aansturing vanuit de overheid. Want het gaat om vitale infrastructuur waar veel diensten gebruik van maken, zegt Schoof in de krant. Steeds meer branden leveren miljoenen schades op. Dat staat in Metro. In de eerste helft van dit jaar was er een record aantal miljoenen branden. Met een totale schadepost van 271 miljoen euro ten gevolg. Volgens onderzoeksbureau MSNP wordt te weinig lering getrokken uit grote branden. Wordt wel gekeken naar een schuldige, maar niet naar hoe een brand voorkomen kan worden. Bij de brandweer wordt bezuinigd en ook bedrijven besparen op preventie. Nederlands-Iraanse filmmaker Wagham Sadeghi, u kent hem misschien nog wel van de Jakhalzen bij de Wereld Door... heeft een grap uitgehaald met de Amerikaanse inlichtingendiensten en zijn NSA. Hij belt het hoofdkantoor op met de vraag of ze hem even wilden helpen... een e-mail terug te vinden die hij per ongeluk gedelete had. Een geduldige telefoniste probeert hem zo goed mogelijk te helpen. Oké, okay, dit is iets dat we niet kunnen helpen. Wie is je e-mail... Wie like, je e-mail? Dat So you don't keep track of uh, e-mails of people? We're not going to be able to retrieve something that you deleted. That's ah. not what we do. Ja. Yeah. Filmpjes storen, zei op internet geplaatst. En via de Geen style site Dumpert trekt het wereldwijd nu ook de aandacht. Ook de Washington Post heeft Sagedi over het filmpje geïnterviewd. Ons u zich zorgen maakte over de wegenbelasting van volgend jaar voor de zogenoemde groene leaseauto... dan heeft het Algemeen Dagblad goed nieuws. Daarin staat dat staatssecretaris Wekers bereid is... Um, om de bijtelling voor dit soort auto's minder te verhogen... dan die eerder van plan was. Met de nu geplande verhoging van 0 naar 7 procent bijtelling... zou de verkoop namelijk instorten, vreest de autobranche. Voor op de Telegraaf zien we nog de kop uit met de pret. Oh. Welke pret? Het is uit van het, uitmarkt is afgelopen. Oh, <laughs> Een foto van uh, twee uh, musicalsterren die meededen gisteravond met het sing-along... wat betreft de musicals. Was je erbij? In de Telegraaf. Nee, oh, hm. ik zag het nog even op televisie. Straks, na nou, acht uur, ik naar kon het journaal. niet meezingen. Niet? Nee. Hm. Jaap de Hoop Scheffer. We spreken hem uh, over de strategie van Obama. Langs het congres en dan aanvallen. Is dat uh, de strategie? Zo dadelijk meer. Blijf luisteren.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 Ontdek onze lage premie. National Academic. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.